Het over zijn nieuwe film. Met René Mioch duiken we zijn filmarchief in. En Anneke Greunlo, jawel, ook zij is er. Koffiemax, morgen, nationaal van 10 uur, Nederland 1. Dit is Radio 1. 5 uur. Het NOS-journaal. Anno Duivenet de Wit. Een vreedzaam protest van honderdduizenden mensen in Egypte. De Kamer wil opheldering, minister Roosenthal, over executie Iran. Een Europese commissie bekijkt Nederlandse uitvoering, paspoortwet. In Cairo en andere grote steden in Egypte protesteren nog altijd honderdduizenden mensen tegen president Mubarak. Het grootste protest is in Cairo, op en rond het centrale Tahrirplein. De demonstratie verloopt vreedzaam. Veel mensen hebben eten meegenomen en water wordt met elkaar gedeeld. Het leger houdt zich al de hele dag afzijdig en de politie is geheel afwezig. Oppositiepartijen in Egypte hebben president Mubarak opgeroepen af te treden. Oppositieleider El Baradei en de grootste oppositiebeweging, de moslimbroederschap... zijn pas bereid te onderhandelen als Mubarak weg is. De president heeft vandaag nog niet van zich laten horen. De Verenigde Staten hebben topdiplomaat Wisner naar Cairo gestuurd... voor overleg met Mubarak. Met welke boodschap Wisner op pad is gestuurd is niet bekend. De Amerikanen hebben verder hun overheidspersoneel opdracht gegeven het land te verlaten. De precieze reden voor de oproep van het ministerie van Buitenlandse Zaken is niet bekend. Het Nederlandse ministerie zegt geen aanleiding te zien om personeel terug te halen. Er zijn juist extra medewerkers naar Egypte gestuurd om Nederlanders bij te staan. De Tweede Kamer wil snel opheldering van minister Rosenthal over de gang van zaken rond de executie van de Iraans-Nederlandse Zagra Bahrami... De vrouw werd zaterdag opgehangen in Iran wegens drugsmokkel. De minister noemde tijdens het vragenuurtje de ophanging van Bahrami een barbaarse daad. Hij heeft de ambtelijke contacten met Iran bevoren... maar voelt er niets voor de Nederlandse ambassadeur terug te roepen. Volgens Rosenthal is de ambassadeur belangrijk om andere Nederlanders in Iran bij te staan. In de Kamer zijn veel vragen over de manier waarop Rosenthal heeft geprobeerd de executie te voorkomen. Kamerleden vragen zich af of hij wel genoeg heeft gedaan.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 ANW, verkeersinformatie. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Er staat 140 kilometer aan file. Het meeste daarvan staat rond Amsterdam en Utrecht. Een paar zaken vallen op. Op de A30 Ede richting Barneveld staat een lange file. Tussen Ede Noord en Industrieterrein Harselaar, 8 kilometer. Is daar een ongeluk gebeurd? De weg is helemaal dicht. Verkeer richting Apeldoorn kan beter niet gebruik maken van de A30... maar omrijden via Arnhem over de A12 en de A50... De N35, zwollen richting Almelo, tussen Heino en Raalte, 3 kilometer. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen.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 8 over 5, goedemiddag. U gaat niets, maar dan ook helemaal niets missen van wat er op dit moment in Egypte gebeurt. Maar er is meer, zoals gedondig bij bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. De avond begint te vallen in Egypte, maar nog steeds zijn er honderdduizenden mensen op de benen in Cairo. Ook in andere steden wordt nog steeds geroepen om het aftreden van Mubarak op straat. Sander van Hoorn is nog altijd in Cairo. Sander, nou zie je vaak dat s'avonds de sfeer wat grimmiger wordt. Bestaat dat gevaar nu ook? Uh, dat gevaar bestaat altijd, maar vooral nog eens daar geen enkele sprake van. Zoals dus je zei, uh, er zijn nog altijd heel veel mensen op het plein. Ook heel veel jongeren en ook heel veel ouderen, kinderen zelfs. Dus ja, zo lang uh, zal het nog wel gemoedelijk blijven. Uh, ik ben heel erg benieuwd wat er gebeurt als het echt donker wordt. Uh, dan zullen denk ik toch wel weer heel veel mensen weggaan. Uh, toen ik van het plein af liep, toen vroeg ik het ook een aantal mensen. En die zeiden van ja, de komende dagen moeten we ook weer aanwezig zijn. Dus laten we maar even onze rusten pakken. Je moet je trouwens bedenken, het is hier nu zes uur, tien over zes. De avondklok, het moment dat mensen officieel de straat niet erop opmogen van de regering Mubarak. Die avondklok die is over drie uur geleden ingegaan. Maar de handhaving is dus ver te zoeken. Wat, wat zie je überhaupt van leger en politie vandaag? Nou ja, het leger is er wel. Het staat gewoon langs de kant van het plein. De militairen die lopen rustig door de demonstranten heen. Het gaat allemaal heel erg gemoedelijk. Het enige is de helikopter van het leger waarvan aangenomen wordt... dat hij er niet ter aanmoediging is, maar dat hij gewoon komt controleren... Uh, die wordt de hele tijd uitgefloten. Die wordt weggewuist door de demonstranten. Politie heb ik hier in elk geval in Cairo. De geluiden uit Alexandria, die zijn anders. Maar hier in Cairo heb ik ze in elk geval vandaag niet gezien. En je beschreef eerder dat de mensen van alles hebben meegenomen voor deze dag. Ook eten. Wat eten de mensen om jou zo zoal? Kan je dat zien? Om jou heen? Van alles. Zakjes chips. Pita broodjes. Sommige mensen hebben bakjes meegenomen met salade waar ze dan met uh, de pita-broodjes in dippen. Gewoon eigenlijk het normale eten. Uh, heel veel mensen hebben ook gewoon alleen maar drinken meegenomen. En uh, deden ook heel veel uit. Dat is wel leuk. Ik heb ook heel veel aangeboden gekregen waarbij ik dan zeg, joh, weten jullie dat? Want ik ga dan naar mijn hotel en daar is van alles. Jullie moeten hier nog even zitten. Ja, nou jij misschien ook nog wel Sander. We gaan je lang aan de praat houden denk ik vandaag. Krijg jij een beetje een indruk wat er op uh, politiek niveau gebeurt op dit moment? ...is op dit moment heel erg lastig. De grote vraag, ook van de mensen op het plein, is waar is Mubarak op dit moment en wat zou hij uh, gaan denken? We weten wel dat hij een uh, oud ambassadeur van Amerika op bezoek heeft als gezant. Dus dat is de directe lijn tussen Amerika en uh, Mubarak. Uh, dus dat communicatiekanaal staat open. Uh, met het leven neem ik aan, ook met de demonstranten, weten we, wordt op dit moment nog niet gepraat. Uh, dus wat ...er besproken wordt op dit moment... ...en waar en wat eruit gaat komen... ...het is dus zo ten koffie te kijken. En wat hoor je over de contacten van Amerika... ...met de oppositie? Uh, daar hoor ik niks over. Uh, de deel van de oppositie... Uh, ...mensen die ik spreek... ...die willen eigenlijk het liefst helemaal niks met Amerika te maken hebben. Die zeggen Amerika, Israël... ...en in mindere, mindere mate jullie in Europa... Jullie hebben omwille van de stabiliteit ons 30 jaar met een dictator opgezameld. Dus mogen we het nu even zelf uitmaken. Mogen we even verlost zijn van Amerikaanse bemoeienissen. Ja, kunnen ze zich dat veroorloven als oppositie... om als ze aan de macht je... willen geen contact met Amerika te hebben? Uh, weet je, waarschijnlijk niet. En uh, waarschijnlijk wordt daar op dit moment nog niet eens over nagedacht. Je kunt je ook afvragen, namelijk of Egypte dit zich economisch kan veroorloven. Uh, toeristen die wegblijven, bedrijven die lange tijd dicht zijn. De effectenbeurs die met tientallen uh, procent onderuit gegaan is. Uh, dat zal ongetwijfeld op een gegeven moment uh, wel in de gedachten van de leiders opkomen. Of het nou bij het leger is of de oppositie. Want wat je ook uiteindelijk aan uh, nieuwe leiders gaat krijgen. Iedereen gaat ervan uit dat Mubarak namelijk uiteindelijk weggaat. ...dat je dan ook aan nieuwe leiders hebt. Ze zullen te maken krijgen met deze economische situatie. Die gewoon het land heeft in tik gekregen. Ja, en op een gegeven moment zullen mensen daar wel rekening mee houden. Sander van Hoorn vanaf het Tagrierplein in Cairo. En ook in Nederland gingen Egyptenaren vanmiddag de straat op om te protesteren tegen Mubarak. Niet het beloofde miljoen van Cairo, maar een stuk of 200 mensen. Op de dam in Amsterdam honderdduizenden mensen vandaag op straat in Cairo en hier op de Dam. Een paar honderd, ik schat 250, 300 mensen nu die sympathiseren met hun landgenoten in Egypte. Veel Egyptenaren, maar ook andere Arabische Nederlanders, Marokkanen die hier mee demonstreren. Ik denk het leger 2 en twee. Uh, waar is die politie? En twee, waar is die politie? Wat bedoelen jullie daarmee? bedoelen waarom die politie blijft nog met Mubarak. We willen gewoon die politie ook mee, doet ook mee op dit moment. En nu is meer dan 1 miljoen in Cairo. Dat betekent toch, de politie ook mee te gaan. Het is afgelopen, afgelopen. We zijn moe. Is Denkt u dat het gaat lukken om Mubarak weg te krijgen? Ik denk het wel, ik hoop het. Waar hangt het vanaf? Ja, ik weet niet, maar dat is uh, zeg maar dat is uh, ons recht. Mubarak denkt dat het zijn recht is om te blijven zitten? Nee, dat is niet hem recht, dat is ons recht. Wij, zelf, wij kunnen zelf beslissen. Niet hem. Veel spandoeken, borden die worden opgehouden. Revolutie, Mubarak, rot op. Naar beneden met de dictator, Hosni Mubarak. Women for Democracy. En hier een affiche van Mubarak met een uh, Hitler-snorretje. Voornamelijk Egyptenaren hier op de Dam. Maar ook een enkele Nederlander die ertussen staat. Deze mevrouw, Nederlandse, stop Mubarak. Ik ben uh, gisteren teruggekomen, vliegen uit Kaedal. Mijn hart is daar, helemaal bij de mensen. Die klote vindt, die oude zak, die moet gewoon oprotten nou. Het land is voor de jongeren. Wat heeft u die met dat land? land. Mijn kans zit daar. En door de Nederlandse bureaucratie kan hij hier niet eens op vakantie komen. En waar hangt het vanaf of het lukt om Mubarak weg te krijgen? Nog veel meer mensen moeten in opstand komen. Nog veel meer. Wat brengt u hier? Solidariteit met... Uh met Egypte, maar ook voor de Arabische volkeren. Dat is de les voor uh, alle Arabische regimes. Wat is uw achtergrond? Marokkaan. En geldt het ook voor Marokko? Dat geldt voor alle Arabische volkeren, ook in Marokko. Ja. In Marokko moet ook wat gebeuren? Er moet heel veel gebeuren. De, het, is eigenlijk de, het verschil tussen arm en rijk in, in de wereld en uh, de is die tijd is voorbij. Zou het zomaar kunnen gebeuren dat dit ook overslaat naar Marokko? Uh, op, een andere manier. op een andere manier. Er is uh, niet zo ver repressie, zoals eigenlijk in Egypte. Maar de verschil tussen arm en rijk is even groot. En daar komen de duiven over vliegen. Mooi symbool hier op de Dam. De demonstratie tegen Mubarak in Egypte. En ze maken nog een rondje die duiven. Egypt's zoon wel bevrijd! Van de Nile tot de Jeroen de Jager vanuit Amsterdam. Hier in de studio nog steeds uh, Jan Keulen, journalist, oud-correspondent. Um, gisteren net teruggekeerd uit Cairo, waar u al dertig jaar woont. Sander van Horen hadden we tien uh, minuten geleden aan de lijn... en die had het over een gemoedelijke sfeer. Herkent u dat? Ja. Ja, zodra, zolang de, de politie zeg maar uit het zicht uh, blijft... Uh, is er echt sprake van een verbroedering... En, en ja, een soort feestelijke sfeer. En wat mij ook heel erg opgevallen is, eh, er is natuurlijk in Egypte zo nu en dan spanning tussen moslims en christenen. Maar eh, ja, bij de, bij de demonstratie zag je zowel moslims als kopten, als christenen. Mm -hmm. Je hoorde ook eh, slogans zoals van Ja Mohammed, Ja Gerges, dat is een koptische naam, Mubarak moet aftreden. Dus eh, ik heb een, een koptische eh, collega, die eh, net als heel veel christenen, eh, kopten gaan heel veel alleen maar met kopten om. Eh, dus eh, voor hem was het echt een soort eh, unieke ervaring om eh, s'avonds met een baseballknuppel bij het huis te staan ter bescherming van de straten van de buurt. En uh, zijn moslimburen te ontmoeten en te ontdekken van hé, hey, die hebben dezelfde zorgen en dezelfde ideeën. Dus de verbroedering die zich vertaalt in standvastigheid: van we zijn nu samen tegen Mubarak. Ja, precies. Ja. En we moeten het graag even hebben over de, de rol van de moslims. Met name de moslimbroederschap, de oppositie in het land, die lijkt zich koest te houden. Um, wat is hun, hun rol in strategie deze week, deze dagen? Nou ja, ze lijken inderdaad een soort low-profile in te nemen. Ze zijn zich natuurlijk goed bewust dat ze in het Westen niet heel erg populair zijn. En al helemaal niet in Washington, wat de grote powerbroker is. De belangrijke buitenlandse macht, zeg maar, in Egypte. Maar. Het is een belangrijke politieke partij. En Want wat is hun werkelijke gezicht? Wat, wat willen ze het liefst? Nou ja, het is een, uh, een conservatieve moslimpartij, zou je kunnen zeggen. Uh, ze zijn in het gat gesprongen wat de regering heeft laten liggen. Zoals ook andere moslimfundamentalistische organisaties in het Midden-Oosten. Met hulp voor arme mensen, uh, uh, klinieken, uh, schooltjes, et cetera. Ze doen dus heel veel maatschappelijk werk. Dat heeft hun ook. Veel uh, steun opgeleverd onder de armen, onder de, onder de gewone mensen, zeg maar. Um, en ze hebben een, een politiek programma... wat gericht is op ja, het inrichten van Egypte als uh, islamitisch land, zeg maar. Maar, het moet gezegd worden... kijk, ze zijn de enige echte, goed georganiseerde politieke beweging. Politieke partij. Maar ze zijn een minderheid. Er zijn ongeveer tien. Een minderheid die wel een meerderheid kan worden. als straks Mubarak mogelijk verdwijnt? Dat zou kunnen. Dat hangt af van zeg maar, het proces wat nu volgt. of wat er zou gaan volgen na het aftreden van uh, Mubarak. Als dat heel. ...kort en snel en, en, en, en heel turbulent is... ...dan zou ik me kunnen voorstellen dat de moslimbroederschap uh, zeg maar in dat vacuüm springt. Want, want zijn ze nu een minderheid omdat Mubarak ze jarenlang hè, al die tijd klein heeft gehouden... ...met verkiezingen gefraudeerd heeft, waardoor ze niet aan de macht hebben kunnen komen? Of zijn ze ook klein omdat uh, de moslims, want het zijn natuurlijk voor het grootste deel moslims in Egypte... Ja. ...dat die eigenlijk niet een islamitisch land willen zoals je net beschreef... ...als het broederschap dat graag wil? Ja, ik denk het laatste. Ik denk dat eh, ongeveer 90% van de bevolking van Egypte is moslim. En ik denk dat daar de overgrote meerderheid, zeg maar. Gematigd is, seculiere ideeën heeft. Dat zien we eigenlijk ook uh, bij deze demonstraties. Er is absoluut niet sprake van een echt uh, moslimkarakter. Uh, er zijn ook weinig uh, islamitische leuzen. Hè. We zien het Egyptische volk op straat. Nou, dat ziet er niet uit als een volk van moslimbroeders. Het is, het is een segment. Het is een deel van, van, van de bevolking. Maar het is echt absoluut een minderheid. Ook van dat moslimdeel. En acht jij het uh, kansrijk dat de moslimbroederschap de agenda misschien een beetje aanpast om aan de macht te komen. Dus dat ze echt wat gematigder gaan worden... zoals ze nu eigenlijk uh, uitstralen. Ja, ik denk dat het tactisch is... dat ze niet heel erg uh, hard van de daken schreeuwen op dit moment. Het is ook belangrijk om te weten dat ze door een soort crisis gaan. Ze zitten op dit moment niet in het parlement. Er is fraude geweest, dus ook intern zijn er problemen geweest. Het is nu vooral de conservatieve stroming die aan de macht is... Uh, en, uh, nou ja, het, het kan dus wel zo zijn. Het hangt, zoals ik zei, af van het politieke proces. dat ze zich tot, ja, een belangrijke machtsfactor gaan uh, ontpoppen. Maar het is geen partij die, zeg maar, gewelddadige middelen uh, gebruikt. Dus het, het zou ook nog kunnen dat, ja, dat het een min of meer conservatieve gematigde, wel strenge moslimpartij is... die dan zijn plaats in dat nieuwe Egyptische politieke bestel uh, gaat innemen. Maar goed, dat is het beste scenario. En dat is zover, zijn we nog lang niet. Nog, een nog paar lang niet. een paar dagen nee. hebben we wellicht vrijdag... Absoluut. zou dan de grote dag moeten worden. Is dat uw inschatting? Ja. Nou ja, dat is nu. Je moet natuurlijk altijd. Je hebt een soort cliffhanger nodig. Je, je, je werkt als beweging, misschien wel niet eens gepland. Want we weten niet eens wie er allemaal de touwtjes trekken. Het kan snel gaan. Precies. We houden het in de gaten. Jan Keulen, dank. En Sander van Hoorn natuurlijk vanuit Egypte, die nog op dat plein is. En later deze uitzending. Natuurlijk meer nieuws over de situatie in Egypte. Er is kans op ijzel in het noordoosten, oosten en zuidoosten van het land. Rijkswaterstaat is al aan het strooien, zo hebben wij begrepen. Arie Koot van Verkeerscentrum Nederland van Rijkswaterstaat. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, klopt dat? Er wordt al gestrooid op dit moment? Ja, sinds uh, drie uur uh, wordt er volop gestrooid op de oude snelweg. En wil dat zeggen dat het dan ook al glad is of is dit preventief strooien? Nee, dus puur preventief. Die gladheid wordt vast verwacht door het KMI, zeg maar na 1800 uur, na zes uur vanavond... En het is puur een preventieve maatregel om ervoor te, te zorgen. Want er is in ieder geval voldoende verkeer, uh, zodat dat, zo dat zout weer uh, voldoende in wordt gereden. Ja, want als er zout is ingereden, dan maakt de ijs al minder kans. Dat is het idee. Ja, absoluut. Dat is de, de, de, de systematiek. De, de rubber van de banden zorgt voor die zuigende werking en haalt dan het zout wat eventueel in het zoop ligt, haalt het weer naar boven. Ja, en dat moet ervoor zorgen dat er vanavond uh, hopelijk uh, mee gaat vallen. En dat gebeurt dus op de Rijkswegen. Hoe zit het op de provinciale wegen? Ja, uh, nou, in, in, Ik praat even namens uh, de, de hoofdwegen, dus namens Rijkswaterstaat, maar ik weet ook vanuit uh, de telefoons die wij krijgen dat uh, de provincies, met name in het oosten van het land, van oosten, de, oosten van de lijn, zeg maar Groningen-Eindhoven, dat ook provincie en gemeente hun preventieve maatregelen aan het nemen zijn. En om zes uur dan begint het dus zo ongeveer, uh, hopelijk dus geen last op de snelweg. Wanneer uh, is het hoogtepunt van de IJssel voorbij? Ja, is lastig te voorspellen. Luchtelijk, die luchttemperaturen liggen zeg maar, ten oosten van, van Utrecht, allemaal nog zo'n beetje onder of net, net rond het vriespunt. Maar er komt warme lucht uit vanuit het westen. Dus ja, het zal spannend zijn. Vanavond later in de avond zal die temperatuur overal boven nul liggen. Maar goed, de richtingtemperatuur is hier inderdaad nog, nog redelijk aan de koude kant. Oppassen geblazen. Dus hoe dan ook. Arrico, te dank voor de toelichting op het strooien voor de IJssel. Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen... pakken problemen pas aan als de provincie dreigt met een boete. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs alle provincies. Ook Chemiepak in Moerdijk werd door de inspectie... verschillende keren opgeroepen om maatregelen te nemen. Hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding Ben Aalen meent dat uit de NOS-cijfers is op te maken... dat een deel van de sector pas luistert als er betaald moet worden. Dat uh, sommige bedrijven slordiger zijn dan anderen. Dat er uh, ook bedrijven zijn die de kantjes ervan aflopen dat er bedrijven zijn die geen idee hebben wat er van ze verlangd wordt... Uh, gegeven het feit dat ze met gevaarlijke stoffen bezig zijn. En in die bedrijfstak heb je gewoon de hele range van mogelijkheden. Maar zou je niet juist verwachten van een sector... Uh, waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen... en de risico's voor de omgeving dus groot zijn... dat ze dat soort waarschuwingen helemaal niet nodig hebben? Nou, maar Er zijn ook heel veel bedrijven bij die zelfs geen idee hebben... Uh, dat ze uh, uh, risico's voor de omgeving veroorzaken... Dat zijn, uh, er zijn handelaren bij die in chemicaliën handelen... die dat al jaren doen, die echt de instelling hebben... mijn vader handelde er al in, er is nooit wat gebeurd... dus er kan niks gebeuren. En dat is een, een risicoperceptie die dat bedrijf nu eenmaal heeft... en die uh, eigenlijk alleen maar gecorrigeerd kan worden... doordat er regelmatig iemand van de overheid langskomt die ze erop wijst... dat bepaalde veiligheidsvoorzieningen echt getroffen moeten worden. Dus wat u betreft geven deze cijfers aan dat inspecteren zin heeft? Ja, inspecteren heeft zin. Inspecteren is ook nodig. Bijna geen enkele activiteit kan zonder uh, toezicht van buitenaf... om een tegenwicht te bieden tegen uh, wat nu eenmaal in een markteconomie... de gebruikelijke richting is, namelijk om uh, de kosten klein en de winst hoog te houden. En dat geldt ook voor deze sector? Gemiddeld nemen ze misschien iets meer uh, voorzorgen dan uh, stroopfabrieken... Maar dan nog heb je uh, mensen die te veel, of heel goed, heel veel... en mensen die eigenlijk te weinig voorzorgsmaatregelen nemen... tenzij iemand ze vertelt dat het echt moet. Ja, uit het overzicht blijkt dat er voor alles gewaarschuwd wordt. Soms zijn de papieren niet op orde, maar soms is ook een sprinklerinstallatie niet op orde. Ja, alles komt dus voor. Het vervelende is dat uh, er op die inspecties al uh, nu al een jaar of twintig uh, wordt bezuinigd... En dat. Uh, het huidige kabinet die richting ook wil voortzetten. In Nederland uh, hebben we een, uh, de opvatting dat goedkoper hetzelfde is als beter. Nou, dat uh, is uh, niet zo. Het kabinet overweegt om bedrijven niet noodloos... met allerlei administratief gedoe op te zadelen... als er een inspectie is geweest en er was niks aan de hand... dan hoeven ze misschien het jaar erop of het jaar daarop niet gecontroleerd te worden. Er is dus geen enkele reden... Om te denken dat als ik vandaag niks vind, ik morgen ook niks zal vinden. Waar leiden dan dit soort bezuinigingen toe? En als deze nieuwe bezuiniging wordt doorgezet? Dat de kans op rampig toeneemt. En als we daar, als we geen geld voor veiligheid over hebben, dan krijgen we onveiligheid. En je kunt het niet alleen overlaten aan de bedrijven zelf? Je kunt niet van de bedrijven verlangen dat ze in een markteconomie. waarin geld verdiend moet worden en waarin ze ook uh, er moeten overleven als bedrijf... dat bedrijven blijvend weerstand bieden aan uh, de neiging tot bezuinigen... als er niet een kracht tegenover staat... die ervoor zorgt dat ze binnen de regels blijven opereren. En als u een overzicht wilt van alle provincies... hoe het mis kan gaan in uw provincie... ga naar onze website, daar is een uitgebreid overzicht van al deze dreigementen op... Tegen de verdachte die Jack de Prikker wordt genoemd... is TBS met dwangverpleging geëist. Het gaat om een man die onder meer terecht stond voor vier steekpartijen... tussen december 2008 en maart 2009 in Lelystad. Eén iemand overleed zelfs daardoor. De man stak willekeurige mensen neer. Persofficier officier Magiel Vink legt uit waarom de verdachte naast TBS... geen celstraf heeft gekregen. Een van de uitgangspunten in het strafrecht is dat als je geen strafrechtelijk verwijt kan maken, je ook geen straf kan opleggen. In dit geval uh, is uit onderzoek gebleken dat meneer volledig ontoerekeningsvatbaar is. Als gevolg van zijn psychische stoornissen, schizofrenie, uh, heeft hij dit eigenlijk dwangmatig gedaan. Als gevolg van stemmen in zijn hoofd heeft hij uh, uiteindelijk die mensen gestoken. En dat is dan zeg maar, ook het uitgangspunt in het strafrecht. Wat ik al zei, geen verwijt, dan ook geen straf. Maar wat dan wel? Wordt hij dan wel gestraft? Nou ja, niet echt gestraft, maar er is wel geëist dat de maatregel TBS wordt opgelegd. Met andere woorden, als het zijn psychische stoornis moet worden behandeld. Eh, en dat kan eh, qua duur, kan dat soms veel langer duren dan een straf. Want hoe gaat het in zijn werk? Als de rechtbank uiteraard de eisen van de officier volgt... dat de TBS met dwangverpleging wordt opgelegd... dat houdt in dat hij verplicht wordt behandeld... dan wordt hij inderdaad behandeld aan zijn stoornis. Maar dat wordt wel door de rechter eens in de zoveel tijd getoetst. Aan de hand van deskundigheidsonderzoeken wordt dan opnieuw beoordeeld... of de verdachte aan alle voorwaarden van de TBS voldoet. Of hij nog steeds behandeld moet worden aan zijn stoornis. Of dat hij wellicht al uitbehandeld is. En dan gaat de rechtbank weer kijken of de stoornis nog steeds aanwezig is. Het is wel duidelijk dat dit de man is die uh, deze daar heeft begaan. Want hij heeft ook uh, toegegeven dat hij het heeft gedaan. Ja, hij heeft inderdaad toegegeven dat hij uh, de vier steekincidenten... en uiteraard ook de diefstal met geweld heeft gedaan. Uh, dan moet je altijd een beetje mee oppassen dat iemand... ik kan altijd wel zeggen dat hij het gedaan heeft... maar dan moet je ook controleren of hij het ook gedaan heeft. Maar deze verdachte wist ook bepaalde daad-informatie te geven wist informatie die alleen de dader zelf kon weten. En dat is ook informatie die door het politieteam niet naar buiten toe is gebracht. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, waar het delict heeft plaatsgevonden, hoe er is gestoken. Maar ook bijvoorbeeld dat hij specifiek ook zijn mond dicht hield ten tijde van het delict... juist om te voorkomen dat zijn gouden tand zichtbaar werd. Nou, dat zijn allemaal informatie, controleinformatie, waardoor... Je kan vaststellen dat het inderdaad deze verdachte is geweest... die de steekpartijen heeft gepleegd. Marcel Huisman van Omroep Flevoland sprak met persofficier Fink.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 We beginnen met de onrust in de Arabische wereld. Terwijl in Egypte de grootste demonstratie in de 30-jarige bewind van president Mubarak aan de gang is... probeert de Jordaanse koning Abdallah zo'n escalatie te voorkomen. Hij heeft zijn premier ontslagen en vervangen. En zijn nieuwe regering moet van de koning hervormingen invoeren. Voldoet Nederland aan de Europese privacyregels? De Europese Commissie wil daar antwoord op. Aanleiding is het plan om de biometrische gegevens op het paspoort, zoals vingerafdrukken, centraal op te slaan. Geen enkel ander Europees land doet dat. En ook is nog veel onduidelijk over de bescherming van de gegevens. De Tweede Kamer wil snel opheldering over de rol van minister Rosenthal in de zaak Bahrami. Dat is de Iraans-Nederlandse vrouw die zaterdag in Iran werd opgehangen. De Kamer wil van Rosenthal weten of hij wel genoeg heeft gedaan om dat te voorkomen. En de drie grote steden krijgen een jaar extra de tijd om hun openbaar vervoer aan te besteden. Minister Schultz van Hagen besloot daartoe om Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wat meer voorbereidingstijd te geven. Daar zijn nu gemeentelijke vervoerbedrijven actief... maar volgens het regeerakkoord moeten ook andere vervoerders kunnen meebieden. En dat moet een bezuiniging opleveren van 120 miljoen euro. En tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Met bewolking en regen, wat langzaam maar zeker het land intrekt. Dat blijft ook regen in het noordwesten van het land. Maar op hun weg naar het zuidoosten komt het in een gebied waar de temperatuur nog onder nul ligt. En dat betekent kans op ijzel. Vooral in het oosten, noordoosten en zuidoosten van het land. Dat gebeurt eigenlijk vanaf nu. En daar moeten we rekening mee houden in grote delen van het land tot in de loop van de avond. In de loop van de avond wordt het dan langzaamaan weer droog. En vannacht uh, is het dan op veel plaatsen droog met temperaturen die iets boven nul liggen. En eerder wat oplopen dan nog gaan dalen. Voor morgen hebben we een temperatuur van 3 graden in het oosten en 6 graden in het westen van het land. Het is dan vrijwel droog en af en toe weet de zon ook wel een gaatje te vinden. De wind waait uit het zuidwesten is matig kracht 3 tot 4 en langs de kust vrij krachtig windkracht 5. Dan beginnen we donderdag met wat regen, maar in de loop van de dag klaart het weer op. Vrijdag eerst bewolking en later regen. Dan gaat de wind ook toenemen. En vrijdag en zaterdag is het dan herfstachtig met langs de kust misschien wel een stormachtige zuidwestenwind. ANWB ah, nee, Verkeersinformatie. Het is een gemiddelde avondspits. Er staat 200 kilometer aan file, de meeste daarvan rond Amsterdam en Utrecht. Wat opvalt is de file op de A1 van Apeldoorn naar de Duitse grens... tussen knooppunt Buren en Hengelo-Noord, 4 kilometer. De oorzaak is een ongeluk. De files op de A10 bij Amsterdam zijn opvallend lang... in beide richtingen tussen de Koentunnel en Diemen, 12 kilometer. De A30 van Ede naar Barneveld tussen Ede-Noord... en de Afrit-Scherpenzeel, -Scherp 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En de N35, Zwolle richting Almelo, tussen Heino en Raalte, 3 kilometer. En de oorzaak is daar een ongeluk met een vrachtwagen. Er is maar één... Vliegwinkel.nl Vliegwinkel.nl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 Labyrinth laat het licht schijnen over het post-antibiotica-tijdperk. Vanavond rond half tien op Nederland 2. Vier minuten over half zes. Zometeen in het Radio 1 Journaal de dijkgraaf in Brabant... die nog altijd bezig is de rommel van chemiepak in Moerdijk op te ruimen. En we krijgen de indruk dat hij daar zo langzamerhand een beetje genoeg van heeft. Maar eerst de Egypte. De ogen van de wereld zijn gericht op het Tahrirplein in Cairo. Maar wat zijn de reacties van de internationale gemeenschap? Daarvoor hebben we hier Kees helemaal in de studio, buitenland redacteur. Wat zijn de meest opvallende reacties, Kees? Nou ja, het is natuurlijk uh, absoluut wereldnieuws, breaking news enzovoort. Dus eigenlijk het meest opvallende is waar, waar er niet bericht wordt over, uh, over Egypte en, uh, en dat is uh, China. Uh, daar, daar wordt uh, niets meer uh, weergegeven over de, over de gebeurtenissen daar. Het laatste nieuws daar is van afgelopen zondag. Daar zei een, een, een, een spokesperson van het ministerie van Buitenlandse Zaken... zei van, dat ze hoopten dat er snel orde en stabiliteit zou komen in, in Egypte. Nou, hetzelfde geldt voor een land als Vietnam. Ook daar verneemt men niets over wat er in, in Egypte gebeurt. Ja, het lijkt wat op het plein van de hemelse vrede, 1989 Ja, ja precies. Nee. Zijn er ook al reacties van regeringsleiders? Nee, ja, een van de, de meest belangrijke is misschien wel van de Turkse premier Erdogan... die zijn partijleden in het parlement toesprak vanochtend. Halken son derece insani taleplerine kulak verin, kulak verin. Haktan gelen de arzusunu hiç tereddüt etmeden karşilein. Nou, de, de Egyptische regering zou moeten luisteren naar de roep van het volk, zegt hij. En hun eisen voor fundamentele mensenrechten. Hij zegt tegen Mubarak hij moet tegemoetkomen aan de schreeuw voor verandering. Zo klonk dat uit, uit Ankara. En dan nog een andere belangrijke reactie van de, van de Verenigde Naties. En dat namens de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. De popular movement in Egypte unprecedented in recent decades has, for the most part, been carried out in a courageous and peaceful manner. The whole world is watching how the president and the reconfigured government will react to the continuing protests demanding a radical change to a wide range of civil, political, social, cultural, and economic rights. Nou, het verzet van de Egyptenaren, zeggen ze daar bij de VN... dat is tot nu toe heldhaftig en vreedzaam verlopen. En de hele wereld kijkt hoe de president en zijn aangepaste regering... zullen reageren op de aanhoudende protesten. En ze herinneren er daar nog maar eens even aan... dat uh, volgens de universele verklaring voor de rechten van de mens... de wens van het volk de basis is voor de legitimiteit van de regering. Met andere woorden, de wereld houdt zo'n beetje de adem in. Zijn er toch landen in jouw speurtocht die wat verder gaan in hun uitspraken? Uh, nou ja, ik, je zult me niet even duiden dat ik ook even heb gekeken naar de Spaanstalige uh, media. Da zie ik het belangrijkste uh, Spaanstalige persbureau, dat is in Spanje, maar ook in Latijns-Amerikaanse landen... die heeft het over de Mubarak als de laatste van de vier moderne farao's van, uh, van Egypte. Een uh, en andere kop in de Spaanstalige kranten van El Pais... Uh, daar kijken ze met name naar de angst van de Israëlische regering... voor uh, wat er gebeurt in Egypte... en of dat misschien gaat lijken op de gebeurtenissen in, uh, in Iran uh, destijds. Nou ja, wat dichter bij huis als we even kijken naar onze Zuiderburen. Het, uh, het laatste nieuws, die heeft berichten over... Je gaat nog even terug naar Tunis, het privévliegtuig van de familie Ben Ali... die hem, wat in beslag is genomen op het, uh, het vliegveld van Parijs. Ze hebben het over de Jordaanse koning die zijn regering ontslaat. Hij wordt ook een beetje zenuwachtig blijkbaar. Uh, en dan nog eventjes heel veel verder weg naar het uh, Down Under, de Sydney Morning Herald. Die zegt de winst van het volk van Egypte is het verlies voor de Verenigde Staten en voor Israël. Kees helemaal, dank je. Het Nederlandse erfgoed in Indonesië is er slecht aan toe. Lokale overheden zijn de laatste jaren wel steeds meer het toeristisch belang ervan gaan inzien. Maar er is toch te weinig geld voor de noodzakelijke herstelwerkzaamheden. Dat blijkt uit een documentaire, Surabaya Hidden Treasures. Filmmaakster Tief van der Horst heeft zich voornamelijk geconcentreerd op de bijzondere Nederlandse architectuur in de stad Surabaya. Jeroen Wilaard sprak met haar. De ogen gaan ruim open voor al dat Hollands erfgoed op Java. Bij het zien van de verborgen schatten van Surabaya komt de verbazing. Wat zijn het te veel? En wat zijn ze groot? En hoe herkenbaar zijn ze, die van de Horst? Het zijn er veel en ze zijn groot. Maar de shoppingmalls die oprukken zijn nog vele malen groter. Daarom eh, heb ik eigenlijk ook die, die film gemaakt. Omdat ik het zo ontzettend jammer vond... dat zulke bijzondere architectuur dreigt te verdwijnen. Saved or lost forever. Want dat is de absolute conclusie die je kan trekken. Salah satu de gedung yang terkenal yang die berdiri di in Belanda adalah Beurs van Berlager Amsterdam. Voorbeeld is de Beurs van Berlager. Komt ook voor in de film. Als toonbeeld van wat daar is neergezet. En dan zie je dat architecten als Citroen, Berlager, Vermond, Hulswit en Kuipers... daar ruim de ruimte hebben gekregen. Ja, en genomen natuurlijk ook. Uh, dat waren grote banken of handelsverenigingen... die uh, verschrikkelijk veel geld verdienden in die tijd. En... Uh, zich konden permitteren architecten aan te trekken... die helemaal uit hun, in mijn ogen, uit hun dak mochten gaan eigenlijk. Sommige gebouwen zou ik zelfs een beetje megalomaan willen noemen. Want alles wat maar uit Nederland te halen... Was, is gehaald. Porceleinenfles, porseleinenfles uit Delft. Ja. En de jongens, die blonken niet uit in bescheidenheid. Want en kwam kwamen er dan op plakketten de, in de entree van de hal. Met de namen van de architecten. Of de Porceleinenfles in Delft. Allemaal heel prachtig. Maar het staat je wel ook een beetje te denken. van uh, Hoe weinig bescheiden wij, wij daar zijn geweest. Zoon en producer Eugène de Groot. Frappant is dat een aantal oudere Nederlanders zich hebben gemeld. Die daar nog wonen. Wat wilden ze? Het gevoel was eigenlijk ze wilden oude tijden doen herleven. Dus ze waren heel erg bezig met van uh, kunnen wij niet meehelpen met het project... en uh, er is nog een begraafplaats waar we graag een film over willen hebben. Dus vaak ging het al meer over uh, het verleden dan over de toekomst. Op 19 en 26 februari wordt een uitgebreide versie in twee delen uitgezonden... op metrotelevisie in een soort van andere tijden in Indonesië. Nou, dat moet dus wel bijdragen in die bewustwording, althans daar... Ja, zeker weten. Metal TV is een van de grootste zenders, actualiteit en nieuwszender in uh, Indonesië. Met een groot bereik. 250 miljoen mensen wonen in Indonesië. En we hopen toch, uh, nou ja, zoveel ze er niet bereiken, maar een uh, percentage daarvan te bereiken. Ja, en mensen ook in de straat, uh, uiteindelijk toch, dat die dan op een andere manier tegen die gebouwen gaan aankijken. Want daar gaat het uiteindelijk om. Want mensen lopen daar nu gewoon langs. En ja, weet je, ze denken van nou, of ze vinden het mooi of ze vinden het lelijk. Een ruïne soms. Een ruïne soms. Of een ziekenhuis dat nog steeds functioneert. Ja, nou ja, dat is dan een fantastisch voorbeeld wat gewoon nog steeds functioneert. Wat sinds 1919 neergezet door Citroen en ja, nog steeds in alle glorie opereert. en Waar mensen gewoon met heel veel plezier en op ja, een hele fijne manier herstellen. Voor Ty van de Horst is het nu hopen dat het ook in Nederland te zien zal zijn... om te beginnen op festivals. Ja, maar ik hoop ook dat gewoon de publiek... Anyway, ik, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen deze documentaire zien. Omdat het een stuk geschiedenis ook van ons is. En uh, dat de stad Surabaya, die vrijwel altijd overgeslagen wordt... In, uh, naar een reis in Indonesië. Je, je hebt Bali en dan vliegt men onmiddellijk door naar de Burabadoer. Terwijl Surabaya echt de moeite waard is om te ontdekken. Ty van der Horst, filmmaakster, uh, had dus een mooie documentaire gemaakt. heeft een mooie documentaire gemaakt... over de Nederlandse architectuur in Surabaya. Praat we praten verder met Michel Maas, onze correspondent in Indonesië. Michel, hoe is het uh, gesteld met het erfgoed elders in Indonesië van Nederland? Uh, nou, niet, niet zo best. Uh, er is toch een heleboel, maar... Uh... Het staat inderdaad uh, op de meeste plaatsen gewoon op instorten. Uh, als ik hier alleen in de hoofdstad Jakarta kijk, mm. dan zie je dat uh, er is wel wetgeving. Je mag die oude gebouwen niet slopen. Maar de situatie is een beetje zoals in de jaren zestig in Nederland... met die grachtenpanden in Amsterdam. Je mag ze niet slopen, maar je wacht er gewoon tot ze instorten... en dan kun je er wat nieuws neerzetten. En dat is wat hier heel veel gebeurt. En wat is jouw verklaring daarvoor? Eén nou, verklaring is dat heel veel van die gebouwen in uh, begin jaren zestig... die zijn genationaliseerd door de Indonesiërs. En die zijn toen allemaal verdeeld over ministeries. Alles wat met scheepsbouw te maken had, ging naar het uh, ministerie van uh, Scheepvaart. En uh, alles wat met landbouw te maken heeft naar, naar landbouw. En zo werd alles verdeeld. En die ministeries die de, die maakten daar kantoren van. Die gebruikten die gebouwen, maar op een gegeven moment werden die te oud... En, werden ze vervallen en werden ze niet meer gebruikt. En al die ministeries die hebben geen beleid voor behoud van erfgoed. Die hebben geen budget daarvoor. Dus die laten het maar roppen. En uh, ja dat is één van de verklaringen daarvoor. En, want ze hechten in Indonesië normaal gesproken ook niet aan architectuur van vroeger? Nou, niet zo erg. Nee, daar wordt hier heel anders gebouwd, uh, vooral als het om een woonhuizen gaat, dan bijvoorbeeld in Nederland. Als je in Nederland een huis neerzet, dan hoop je dat dat over 200 jaar nog staat. Maar hier wordt een huis eigenlijk gebouwd voor één generatie. En als het zo na 20 jaar een beetje gammel uh, begint te worden, nou, dan sloop je het en dan bouw je wat nieuws. En dan bouw je iets wat uh, weer meer past bij de smaak van de tijd. En... Uh, ja, dat, zo gaan ze hier met huizen om. En als ze dus een, uh, een oud pand hebben, of dat nou Nederlands is of Indonesisch... dan zijn ze al heel gauw met, uh, met de slopershamer daar... om er wat moois en wat groots uh, nieuws voor in de plaats te gaan zetten. En de makers van de documentaire over het erfgoed in Surabaya... die hopen dat de mensen nu uh, bewust worden van, van dit probleem, van die verloedering... wat wij als een probleem zien, en dat er misschien iets verandert. Wat denk jij, kan, kan de uitzending daar uh, op metrotelevisie dat effect hebben? Nou, of de uitzending meteen dat effect zal hebben, weet ik niet. Maar dat is inderdaad wel iets van bewustwording aan de gang. Uh, ook dat merk je in Jakarta. Ze proberen er uh, mondjesmaat iets aan te doen. Het gemeentebestuur heeft al in het oude deel van de stad een voetgangerszone gemaakt. Uh, ze knappen hier en daar wat op. Maar je merkt ook dat... Uh, ja, de, de gemeente heeft geen panden. Die kunnen dus zelf niks opknappen. En uh, die, die krijgen dus ook de ministeries niet zover om mee te werken. En misschien dat daar langzamerhand iets gaat veranderen... dat ook die gaan zien dat het zonde is om dat allemaal maar te laten verloederen. Michel Maas vanuit Indonesië. Iran is woedend op minister Rozentaal van Buitenlandse Zaken. Ze vinden zijn reactie op de executie van de Iraans-Nederlandse Bahrami buitenproportioneel. Hoe is de situatie op de weg? Om kwart voor zes, Wijnand Zwaan. Ondanks de regen verloopt de avondspits gemiddeld. Ruim 200 kilometer aan file. Het meeste daarvan staat rond Amsterdam en Utrecht. En zeker op de A10 is het aan de drukke kant. Wat verder nog opvalt is het ongeluk op de A1. Apeldoorn richting Duitsland. Bij Hengelo Noord staat 4 kilometer file. Er is nog wat meer vertraging op de A2. Van Maastricht naar Eindhoven. Na een ongeluk tussen Born en Est. Echt 6 kilometer. Op de A28 van Zwolle naar Hogeveen is er juist een ongeluk gebeurd. Bij Knopend Hogeveen staat 3 kilometer. En de n 5 35, Zwolle richting Almelo, tussen Heino en Raalte, 3 kilometer. De oorzaak is daar een ongeluk met een vrachtwagen. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdijk. Het schoonmaken van het vervuilde bluswater van de brand in Moerdijk... gaat 10 tot 16 miljoen euro kosten. Dat schat het waterschap Brabantse Delta. Dijkgraaf Jozef Vos, goedemiddag. Goedemiddag. Dat is een smak geld, uh, zo'n 16 miljoen euro. Uh, wat moet er allemaal gebeuren dan voor zo'n schoonmaak? Nou ja, we hebben direct uh, tijdens de brand al uh, geprobeerd... natuurlijk het uh, water wat in onze sloot, in onze waterloop aanwezig was... en wat sterk verontreinigd werd door stoffen op dat terrein uh, zo snel mogelijk te isoleren. De dagen daarna hebben we dat zo snel mogelijk opgeruimd... om te voorkomen dat er uh, een milieuramp zou ontstaan, zeg maar, bodemverontreiniging... en ook de volksgezondheid vereiste dat we dat water zo snel mogelijk opruimden... Haven gedaan, ook de, de, de bodems hebben we afgeschraapt en dat materiaal is ook opgeslagen. Het gaat er nu om dit, uh, dit water en dit, deze, deze grond uh, uh, professioneel te reinigen. En dat kost enorm veel geld en daar uh, kom je uh, tot dit bedrag bij. Dus zeg maar het opruimen, het opslaan en het verwerken gezamenlijk leidt tot het getal van 10 tot 16 miljoen euro. Ja, dan lijkt me dat een geval dat je de vuiler betaalt. Ja, dat is ook het beginsel. We hebben dat natuurlijk juridisch heel nauwkeurig omgeven. We hebben het bedrijf keer op keer aangeschreven... dat zij verantwoordelijk waren voor deze werkzaamheden. Maar omdat het bedrijf tot nu toe daar niet positief op heeft gereageerd... hebben wij als overheid onze verantwoordelijkheid moeten nemen. En elke keer die, die kosten gemaakt, en ook nu zullen we... Het verwerken ook afhankelijk als voorfinanciering op onze uh, kap nemen. Maar wij gaan ervan uit dat het bedrijf uiteindelijk uh, deze rekening betaalt. Ze hebben tot drie, drie maal toe toegeweigerd, begrijp ik. Ja, dat is dan zeg maar vereist. Elke keer als je kosten maakt moet je het bedrijf zelf in de gelegenheid stellen... Uh, zeg maar zelf het initiatief te nemen, het over te nemen. Maar elke keer als dat niet gebeurt, ja, dan moet je wel stappen zetten. En die hebben we gezet. Nou, ik kan me voorstellen dat het bedrijf failliet is en straks helemaal geen geld heeft om uh, te kunnen betalen aan deze schoonmaakactie. Nou ja, dat sluiten wij ook niet helemaal uit. En dat is ook uh, onze vrees. En daarom hebben we ook als gezamenlijke partijen daar het kabinet ook op aan uh, willen spreken. Want deze kosten zijn de kosten van het waterschap. Maar er zijn nog veel meer overheden die vergelijkbare kostenposten uh, hebben... Dus wij zullen uiteindelijk ook wel vragen of hier de nationale overheid niet bij wil springen. Anders zou de West-Brabander eh, ongelofelijke rekeningen moeten gaan betalen. Als het in de fout gaat. Maar dan vraag ik me af waarom de Brabantse belastingbetaler. of als u hulp van, de, van, van het Rijk krijgt. De, de Nederlandse belastingbetaler zou moeten bijdragen aan iets wat door zo'n bedrijf is veroorzaakt. Daar ben ik met u eens. Dus de, we zullen ook alles uit de kas halen om dit bedrijf. Eh, dit te laten betalen, maar op een gegeven moment... want dat was uw suggestie, als het bedrijf failliet gaat... dan zou dat wel eens uh, niet meer kunnen. En dan kom je bij dit soort uh, gegevenheden uit. Hoe dan ook, er wordt schoongemaakt en het kost een smak geld, Zo'n 16 miljoen euro is de begroting. Dijkgraaf, Vos, dank u wel. Dank u wel. Nederland is woedend op Iran en daar is Iran nu weer woedend over. Dat komt door de dood van Zara Bahrami. De Iraans-Nederlandse vrouw die zaterdagochtend werd opgehangen nadat ze was veroordeeld voor drugsmokkel. Minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken noemde dit een barbaarse daad van een barbaars regime. Correspondent Thomas Ertbrink in Teheran. Thomas, wat stoort de Iraanse regering het meest aan deze reactie van Rosentaal dat ze boos zijn? Nou, de Iraanse regering uh, vindt uh, vind dit inmenging in zijn interne aangelegenheden. Let wel, voor de Iraniërs is en blijft Zagra Bahrami een Iraanse uh, en is ze dus geen Nederlandse. Nou, ze zijn daar uh, boos over. Ze zeggen van, uh, Rosenthal die wilde uh, relaties... Verbreken of in ieder geval uh, bevriezen, zoals je dat zelf noemt. Maar de woordvoerder, woordvoerder, zei ook vandaag tegen mij: uh, luister eens, Iran wil dat niet, wij willen het liefst gewoon doorgaan met Nederland. Want is Nederland belangrijk voor Iran? En het is voor Iran in ieder geval heel belangrijk in een periode dat het toch al erg uh, geïsoleerd is van deze Amerikaanse en Europese sancties. Om uh, ja, erkend te blijven worden door ook Westerse regeringen. Dus als er geen relaties meer met Nederland zouden zou zijn, uh, dan zou dat zichzelf kunnen uitbreiden over de Europese Unie. En ja, Iran wil dat niet. Iran wil uh, laten zien dat het niet geïsoleerd is. En dat ook al die internationale sancties er zijn, het toch kan functioneren als een ja, normaal land. Ja, toch staan de verhoudingen op scherp nu. Uh, Je hebt ook met de dochter van Zara Bagrami gesproken. Wat vindt zij van de houding van Nederland op dit moment in, in dit conflict? Uh, nou ja, het is algemeen bekend dat zij uh, al maar lang heeft gezegd dat Nederland te weinig voor haar moeder heeft gedaan. En nu haar moeder dus ook is geëxecuteerd, uh, ja, is ze daar extra verdrietig over. Ze was vooral verdrietig toen ze hoorde dat uh, minister Rosenthal in NRC Handelsblad had gezegd... ...dat iedereen die kritiek had feitelijk op, uh, op, op zijn omgang met Iran... Uh, ...zijn, en dan quote ik, oren te veel naar de Iraanse autoriteiten liet uh, hangen. Nou, dat, dat heb ik haar voorgelegd en dat vond zij uh, ja, uitermate spijtig en, en slecht geformuleerd... ...want zij zegt, oh, het is mijn moeder en het is mijn recht om te vragen... ...wat Nederland voor haar als Nederlandse staatsburger uiteindelijk heeft gedaan. Dus uh, ja, zij was daar zeer ontstemd over... Ja, En het belooft, eh, neem ik aan, ook niet zoveel goed voor de andere Nederlanders. Het zijn er geloof ik vier die nu nog in de gevangenis zitten in Iran wegens drugsmokkel. Ja, er zitten vier mensen in de gevangenis in Iran. Er zijn overigens eh, voornamelijk wegens politieke activiteiten. De bekendste gevangenis is Abdullah al-Mansouri. Eh, de, de, de Maastrichtenaar, de Iraanse Maastrichtenaar. ...die tegelijkertijd ook president was van een afscheidingsbeweging in Iran... ...die verdacht wordt van terreuraanslagen. Die politieke gevangenen die er. maar hun straffen zijn allemaal uitgesproken. Dat betekent dus niet dat de Iraners opeens eh, ze alsnog kunnen ophangen ofzo, ...zoals wel gesuggereerd werd bijvoorbeeld in de Tweede Kamer vandaag. Desondanks, ja, als je geen relaties hebt met een land... ...of je hebt minder relaties met een land... ...hoe kan je dan invloed uitoefenen op de ambtenaren van dat land... Om te zorgen dat de Nederlandse gevangenen daar uh, ja, goed behandeld worden. Dat is dus heel moeilijk. Thomas Ertbrink vanuit Teheran. Het NOS Radio 1-journaal Media Overzicht. Een opmerkelijk bericht van een Nederlander die in Cairo woont. De Anglikaanse priester Jos Strenghold. Hij is al een paar keer bij ons in de uitzending geweest. Maar hij zegt nu op Twitter. Heeft een tv-zender zin om mijn 16-jarige Nederlandse dochter... die niet weg wil uit Cairo te interviewen? Zijn oproep lijkt succes te hebben gehad. Rond half drie meldt hij op zijn webblog... dat een ploeg van het RTL-nieuws zijn dochter aan het filmen is. En dat zij waarschijnlijk om zes uur vanavond... dus over een minuutje of zes al te zien is. Een beetje Reclame maak. Gewoon, gewoon naar ons blijven luisteren hoor. Voor een vandaag staat verslaggever Marijn Duintje Tebbens in Cairo. Hij twitterde vanochtend file voor Tahrirplein, Burgerwacht, militairen fouilleren iedereen. Zonnetje schijnt. Goed revolutieweertje. Een Nederlandse vrouw zegt op Twitter: mochten er media interesse hebben, ik ben een freelance journalist die deze hele maand in Cairo is. Een paar dagen eerder schreef ze: verder wil ik nog even kwijt dat ik er nu wel klaar mee ben. Werkloos, noodlanding, vulkaanuitbarsting. Een parasiet en nu dit. Voor de duidelijkheid, de journaliste zat toen niet tegen haar wil vast in Egypte. Ze wilde er juist naartoe. Maar het leek er even op dat er geen vluchten meer gingen. Inmiddels is het dus in Cairo. Maar na haar open sollicitatie is nog geen nieuw bericht verschenen. Op de site van de Britse krant The Guardian zie je een foto van een Egyptenaar... die met de camera van zijn telefoon een demonstratie vastlegt. Achter hem zie je dan een groot spandoek met de tekst We Want Internet. Twitter en Google hebben volgens The Guardian samen een speciale telefoondienst opgezet. Zodat Egyptenaren zonder internet toch kunnen twitteren. Wie het nummer belt, kan een bericht inspreken... dat vervolgens wordt omgezet in tekst en op Twitter verschijnt. Nou, dat blijkt in de praktijk nog niet zo makkelijk, constateert een redacteur van NOS.nl. Die heeft van uh, die voicemail afgeluisterd... afgeluisterd en de opgewonden bellers blijken nogal lang van stof te zijn. Lastig is dat voor een dienst als Twitter... die juist vraagt om korte bondige berichtjes van uh, maximaal 140 leestekens. Bovendien lucht niet iedereen zijn hart in het Arabisch. Sommige berichten zijn in het Engels. Waarschijnlijk in de hoop dat de noodkreten zo het buitenland bereiken. Veel gehoorde woorden zijn solidariteit en verbroedering. Een prachtige foto op de voorpagina van NRC. Een handvol mannen met rood-witte hoedjes op, omgeven door honderdduizenden anderen, op het Tahrirplein in Cairo. Het zijn islamitische geestelijken die samen met de burgers meedoen aan het massaprotest. En ze kijken bijna allemaal vrolijk, of eigenlijk opgelucht. Er leek vanochtend nog een bijna uitgelaten sfeer te hangen. Of, zoals iemand van de BBC zei, het is net alsof je bij een heel groot popfestival bent. Nou, het Parool heeft een wat verwarrende voorpagina vandaag. Een foto van een bus, een tram en een metro... met daarboven de kop kaalslag in het openbaar vervoer. De gemeente wil 13 miljoen euro bezuinigen. En daarom wil het gemeentelijk vervoerbedrijf volgend jaar al avond- en weekenddiensten schrappen van bus- en tramlijnen. En ook worden routes ingekort en wordt er minder vaak gereden. Dat zegt verkeerswethouder Wiebes in het parool. Ik kan niet anders, zegt hij. Het komt door de bezuinigingsplannen van de minister. Die zijn volgens hem heel erg slecht voor de bereikbaarheid. En wat is nou zo verwarrend aan die voorpagina? Onder de foto's van de bus, de tram en de metro staan de volgende koppen: trein- en busverkeer in het land stilgelegd. Regime, tracht, betoging te saboteren. Pas in het artikel zelf blijkt dat het hier gaat over de betoging in Cairo. Nou, je kunt maar beter luisteren naar de radio, dan krijg het allemaal keurig op rijtje. Daar gaan we na zes uur ook praten over die betoging in Cairo. Maar we gaan ook even kijken hoe het in Sharm el-Sheikh is. Jochem van Lijsebettens is manager van een duikschool daar. Wat merken ze nou in die badplaats, in dat toeristenoord... van wat er allemaal elders in Egypte gebeurt? Dat na zessen. Tot zometeen.